Het hoofd planning en controle van de koninklijke marechaussee... is benoemd tot brigadegeneraal, generaal door op één na hoogste militaire rang. We willen van minister Hille weten wat een bezielde om haar militair te maken... zegt voormalig landmachtbevelhebber Kouzy. Hij is voorzitter van de officierenvereniging FVNO. Volgens Kouzy is de aanstelling oneerlijk tegenover andere collega's... die jarenlang hebben gezocht voor een militaire carrière.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 De uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor tienduizenden werknemers die sinds 2006 zijn ontslagen na ziekte. Inmiddels heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet aangepast. De man die gisteren in de Afghaanse provincie Helmand plotseling de landingsbaan van een Amerikaanse basis opreed, wilde vermoedelijk inrijden op een groep militairen. Hij is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. Op de basis stonden gisteren militairen te wachten op de Amerikaanse minister van Defensie Panetta, die een verrassingsbezoek kwam brengen. Op dat moment kwam een auto de landingsbaan oprijden. De man reed met hoge snelheid een greppel in waar de auto in brand vloog. Het weer, het wordt een dag met veel zon. De middagtemperatuur komt uit tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land. Ook morgen is er redelijk wat zon en dan wordt het ook ongeveer 15 graden. AWB Verkeersinformatie, nog 40 files, 130 kilometer bij elkaar... Niet zoveel bijzonders meer aan de hand op een paar ongelukken na. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Na een ongeluk bij Zevenaar, 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Wouwse Plantage. staat nog 3 kilometer file, maar de rijstroken daar zijn weer open. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Zomeren, 2 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De accijns op de die kunnen flink omhoog. Dat vinden onder andere GGZ Nederland en de Jelinek Kliniek. Het levert de regering een fijne som geld op en is echt beter voor iedereen, zeggen ze. Nou, daar gaan we zomaar wat vragen over stellen. Eerst naar Zwitserland. Want België rouwt om de slachtoffers van het busongeluk van gisteren. Maar alle slachtoffers zijn nog in Zwitserland. En daar is ook VAT-verslaggever Bert Sterks in Sion. Bert, naast de 28 doden vielen er ook tientallen gewonden. Wat is het laatste nieuws daarover? Wel toch enig goed nieuws. De kinderen die na het busongeval naar een ziekenhuis een half uurtje van hier een viège werden gebracht, die mogen wellicht vandaag nog naar huis. Hoe laat dat precies zal zijn en op welke manier, dat weten we nog niet. Het gaat om kinderen die eh, in het busongeval lichtere verwondingen hadden opgelopen en zij mogen dus mogelijk in de loop van de dag naar huis. Wat we ook te weten zijn gekomen is dat alle gewonden intussen geïdentificeerd zijn. Gisteravond was dat nog niet het geval. Was de identiteit van twee personen nog altijd niet bekend, maar dat is dus nu wel het geval. Drie personen zijn nog altijd een levensgeval waar zij worden verzorgd in het ziekenhuis in Loosan. En hoe staat dat met de slachtoffers? De doodhofsal staat op 28. Zijn alle volwassenen en kinderen inmiddels geïdentificeerd? Weten we wie het zijn? Het laatste dat we daarover hebben gehoord is dat drie kinderen nog niet formeel geïdentificeerd zijn. De ouders die zijn zo net wel aangekomen hier in het funerarium in Sion waar we nu staan. Enkele auto's met de familieleden zijn zo net naar binnen gereden. Um, ze zijn even gebriefd en zullen hier het grootste stuk van de voormiddag blijven om in de eerste plaats natuurlijk een groet te brengen aan hun overleden kind maar ook voor de formele identificatie. Dat gebeurt dus deze voormiddag. Hoe is het op het ogenblik met de ouders? Wat gebeurt daarmee? Blijven zij ook in Zwitserland zolang dat nodig is? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, er is hoop dat de lichamen vandaag nog worden vrijgegeven van de overleden kinderen. En dat zij vandaag gerepatrieerd zouden kunnen worden. Daarvoor staan legervliegtuigen klaar in België. En wat de gewonden betreft, dus ja, die zes die mogen misschien naar huis. Voor de anderen is het nog een beetje wachten, denk ik. En wat is de verwachting? Hoe lang blijven de ouders nog in Zwitserland? Uh, daar weten we eigenlijk helemaal niets over. Misschien dat er in de loop van de dag nog wel een persconferentie komt, maar daar is nu nog geen duidelijkheid over. Goed. Bert Sterks van de VAT, dankjewel. Zag minuten over negen nieuwe zorgen over de omstreden pipborstimplantaten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept een nieuwe groep vrouwen op om zich te melden bij de arts. Uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla blijkt dat ook vrouwen die voor 2001 die Franse implantaten kregen een ernstig gezondheidsrisico lopen. Hoofdinspecteur José Hansen van de Inspectie vertelt wat die risico's zijn.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 Frankrijk had een verbod op siliconenborstimplantaten tot 2001, ja. Nu kwam ze maar erachter dat de eigenaar van de fabriek... heeft verklaard dat hij al zeker sinds 1997... industriële siliconen gebruikte. Ja. Hoe komt het dat we daar nu pas met z'n allen achter komen? Want het is toch ook uw taak, neem ik aan, om daar extra op te letten? We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar informeren... de hmm. inspectiediensten in de 27 lidstaten. In dit geval heeft Frankrijk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 De accijns op alcohol kan omhoog, met maar liefst 50 procent. Dat zeggen GGZ Nederland, het Trimbos Instituut, Jelinek... en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Behalve dat het invloed zal hebben op de alcoholconsumptie... levert het ook nog eens flink wat geld op voor de staatskas, zeggen de organisaties. Wij gaan spreken met Roel Kersenmakers, verslavingsdeskundige bij Jelinek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, dat is een flinke stijging die u voorstelt. Hoeveel levert dat op jaarbasis de regering op? Nou, dat kan op jaarbasis kan dat zo'n zo 400 miljoen euro opleveren. Um, zeker als je het ook nog eens gaat, als je ook nog eens de inflatie, uh, zeg maar, uh, meeneemt. Uh, dat je de accijnsverhoging ook nog voortdurend aanpast aan de inflatie. Dan, uh, dan kan het uh, ja, dat bedrag op gaan leveren. Ja, en u dacht dat is leuk, want dan hoeft er misschien niet bijvoorbeeld te bezuinigd te worden op de GGZ. Bijvoorbeeld. Bijdrage, ja. Maar goed, het, euh, euh, er wordt natuurlijk nu euh, heel hard gezocht naar allerlei bezuinigingsmogelijkheden. Maar hier heb je een ding waar het mes aan twee kanten snijdt. En ten eerste levert het geld op en ten tweede euh, bespaart het ook nog eens geld op de gezondheidszorg. Ja. En want het euh, alcoholmisbruik dat, euh, dat leidt ook tot hoge gezondheidszorgkosten. En met zo'n accijnsverhoging euh, ja, breng je toch de consumptie omlaag. En ga uh, je dus ook daarop uh, besparen. Maar meneer Kersenmaak is het als een, een schothagel op een mug. Niet iedereen is toch een probleemdrinker. Er zijn heel wat mensen die gewoon genieten van een glaasje wijn Nou ja, dat, kijk, maar voor die mensen maakt het ook heel erg weinig uit. Hè? Nou, dan want, moet je dus 50% meer gaan betalen voor, voor je glaasje. Nee, nee, want kijk, de, het accijnsdeel ac op, op, een, op een glas bier is maar heel beperkt. Eh, op een glas, uh, daar betaal je ongeveer 8 cent uh, accijns op. Dus als je het met 50% verhoogt, dan... Uh, uh, nou ja, dan, je, dan, dan betaal je dus 4 cent meer. En, uh, U denkt de glas, dat mensen uh, daardoor hun glas niet zullen laten staan? Nou kijk, voor een matige drinker maakt het dus heel weinig uit. Hè. Voor, voor mensen die 2, 3 glazen per dag drinken, die zullen het nauwelijks merken. Maar voor net die groep die op weg is naar alcoholisme, uh, en die, uh, die elke dag 10 uh, glazen drinkt of meer, uh, en dat een aantal jaren doet, kijk, die groep, uh, die gaat het wel degelijk voelen in een portemonnee, en die gaan daardoor uh, minder drinken. Het is ook, we kunnen het ook precies uitrekenen hè? als we dit doen, hè? als we deze vaccins met, uh, met 50% verhogen. Dan, uh, dan gaat de bioconsumptie toch met zo'n 4, uh, met zo 4 omlaag. Ja. En, da en daar gaat het u, meneer Kessemakers toch om. Hè? Want uh, uw persbericht begint ook steeds met dat geld. U zegt zelf ook ten eerste, uh, dat levert veel geld op. Zullen Sint-Katshuis zeer waarderen dat u ook meedenkt... en past op de schatkist, ja. maar het gaat u toch om die consumptie, neem ik aan. Het gaat ons natuurlijk, wij, wij benaderen dit probleem... natuurlijk vooral vanuit volksgezondheidszorgperspectief. Uh, en daar gaat het ons om. Hè? Wij zoeken naar manieren om toch die hoge alcoholconsumptie in Nederland omlaag te brengen. Ja. En dit is een van de manieren waarvan uit allerlei onderzoek is aangetoond... dat het ook effectief is ja, dat, en dat het ook werkt. Ja, maar weet u dat wel heel zeker dan? Want ook de benzineprijs en de prijs van sigaretten kan erg veel omhoog... en toch gaat men niet minder verbruiken. Ja, maar dit, ja, uh, ja, goed, dit is, dit is in uh, ja dit is in onderzoek aangetoond dat het, uh, dat het zo werkt. En ik weet het gewoon ook uit eigen ervaring. Want uh, toen ik vroeger uh, jong was en ik ging in Spanje uit in de discotheek, ik herinner me dat daar uh, drankjes uh, vijf, zes uh, gulden waren. En nou ja, dan uh, deed je gewoon de hele avond uh, deed je met twee drankjes. Uh, ja, dus het, die, die, dat, die, dat prijsniveau, dat, dat helpt. Uh, dat zet mm. mensen toch aan tot minder drinken. Uh, en hoe groot is dat probleem dan in Nederland? Hoeveel probleemdrinkers zijn er? Uh, nou, we hebben echt uh, uh, zo'n zo zo 400.000 mensen in Nederland, zeg maar, die, uh, die echt te veel drinken. En het aantal mensen wat, uh, wat zeg maar zoveel drinkt, dat, uh, dat ze ook nog wat meerdere problemen krijgen. Uh, ja, dan kom je bijna aan de 800.000 mensen. Goed. Broel verslavingsdeskundige bij Jelinek. Dank u wel. De officierenvereniging is boos over de promotie van een burgermedewerker tot brigadegeneraal. Dat vinden ze niet eerlijk. Hier is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met nog 30 files, een kleine 100 kilometer bij elkaar. zijn wel wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. bij 7 naar 5 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 6 kilometer. A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Gilsen nog 2 kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij de Alfred Zomeren 6 kilometer. Verkeer vanuit Venlo richting Eindhoven kan vanaf knopend Heiken beter omrijden over de A73 en de A2. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Marcel zei het. De dopofficieren zijn boos over de aanstelling van een burgermedewerkster tot generaal. Het gaat om het hoofd planning en controle van de Koninklijke Marisouce. Zij is benoemd tot brigade-generaal. Dat is de uh, drie na hoogste rang. Hans Kozij, voormalig landmachtbevelhebber en voorzitter van de officierenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook boos? Nou, verschrikkelijk. Waarom bent u zo D boos? Dit kan je aan niemand uitleggen als er dus uh, 6000 uh, ontslagen gaan vallen van dit jaar en volgend jaar. Dat het merendeel daarvan militairen zijn. Dat er twintig generaals overtollig uh, zijn die, uh, die ook ontslagen worden. Dat je dan nu een uh, vrouwelijke burgermedewerker-generaal maakt. Ja, daar begrijpen wij dus helemaal niets van. Wacht even, hoor ik daar nou ook wat ergens over het feit dat het een vrouw is? Nee. Oh, maar dat het, meen ik te horen. Nee, maar uh, als het een, een mannelijke medewerker was, dan was het precies zo. Dan waren ze precies even, even boos. Maar meneer er is toch onlangs ook een politiecommandant tot generaal benoemd? Ja, maar dat is uh, uh, inderdaad uh, totaal iets anders. Namelijk, uh, de minister wilde dat er uh, een hele andere cultuur zou komen bij de Koninklijke Maars En toen heeft hij dus de directeur van de KLPD, de Landelijke Politiedienst... die bij de KLPD net een uh, hele goede uh, cultuurverandering had uh, doorgevoerd... Uh, ...verzocht om uh, bij de Koninklijke C hetzelfde ja. te doen. Maar, en ik en zie, de ja, deze, de deze meneer kwam de dus ook van buiten. Die van buiten de, en, ja, en maar u zegt... het is wel zo dat het werk bij de Koninklijke Maarse ...dat is 90% politiewerk ja. en 10% militair werk. En als je dan dus een ervaren uh, leidinggevende van de politie krijgt... ...dan past dat prima bij de Koninklijke Maarse Maar niet een, een, een beleidsmedewerker uh, die uh, die achtergrond niet heeft... En het tweede punt is, wat, waar we dus ook zo boos zijn, als een burger, dat zijn we natuurlijk niet zoveel, uh, wenst te gaan naar, um, naar de militaire uh, rangen, dan moet hij daar een opleiding voor krijgen. En als de opleiding dus afgerond is met succes, dan kan het doorgaan. Maar zij uh, is net begonnen met de opleiding en, en ze is al bevorderd. Hm. Dan zeg ik, ja, dat is ook weer omgekeerde wereld. En wat zit daarachter dan, denkt u? Geen idee. Ja. Want dat heb ik juist gevraagd aan, aan Defensie. En ik krijg, ik krijg geen antwoord. Wat verwacht u nu van minister Hille? Ja, die minister Hille kan niks meer doen. Want uh, dit soort uh, bevorderingen gaan per koninklijk besluit. En als de koningin dat getekend heeft, dan is het uh, het einde uh, van het verhaal. Dan kan niemand dat meer veranderen. Goed. Nou, ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. Uh, Hans Kozij, voormalig landmachtbevelhebber en voorzitter van de officierenvereniging. Dank u. Dag. Het is tien voor half tien. Een jaar geleden begon de opstand tegen de Syrische president Assad. Er vielen het afgelopen jaar 7.500 doden. Verschillende steden werden platgebombardeerd. Ondertussen zit Assad nog steeds stevig in het zadel. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom kreeg een visum van de Syrische autoriteiten... en is in de hoofdstad Damascus. Jan, we spraken je eerder deze uitzending. Je kon nog onbegeleid rondlopen. Uh, en je bent de stad ingegaan. Krijg je daar iets mee van demonstraties? Ja, we rijden op dit moment door de maskers dus, uh, op weg naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... om een uh, reactie te halen op het sluiten van de Nederlandse ambassade, dat is gisteren bekend geworden. Uh, we hebben zo'n interview met de woordvoerder van Buitenlandse Zaken erover. En uh, overal in de stad rijden uh, out, de Syrische vlaggen en rijden busjes uh, met overal Syrische vlaggen. En die zijn allemaal op weg naar het centrale oma Omadienplein. En uh, daar is voor vandaag een enorme demonstratie aangekondigd, een pro-Assad demonstratie... Uh, waarbij de aanhangers willen laten zien dat precies vandaag, één dag na de revolutie, zij nog steeds pal achter, uh, achter de regering staan. Het is de bedoeling dat het een protest wordt dat maar liefst drie dagen gaan duren. Het begint vandaag, loopt de hele middag, uh, het begint van de avond door en dan morgen overmorgen. en overmorgen. niet alleen in Damascus, maar ook in allerlei alle, alle andere steden zoals uh, Aleppo bijvoorbeeld, Latakia. Uh, niet in ons, zoals ik begrepen, waarschijnlijk ook niet, in, niet, uh, ook niet in Dera, waar gevochten wordt. Maar in dat soort steden waar veel is van uh, Assad blijkbaar uh, zitten... Uh, die, die, die zullen de komende dagen straat op gaan. We waren net al even op het... en daar hadden de eerste duizenden mensen zich ook al, al, al verzameld. Jan, die pro-Assad-demonstraties, lijken die geregisseerd... of is de positie van Assad in Damascus gewoon weg onomstreden? Ja, dat is, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Hè. Er, er, er wordt gezegd dat men een miljoen mensen wil krijgen. Ja, stel dat die miljoen mensen inderdaad op de been komen, dan wil dat natuurlijk nog niet zeggen in een land als Syrië dat men, men, men ook echt allemaal aanhangers van Assad zijn. Het wil dan alleen maar zeggen eigenlijk dat het gezien dus blijkbaar nog in staat is om heel veel mensen te mobiliseren om, om, om wat voor reden dan ook te zijn. Omdat men Assad steunt. Er zijn ook nog echt veel aanhangers van Assad. De minderheden, de christenen, de natuurlijk, de secten waar Assad zelf deel van, van uitmaakt. Dat zijn mensen die de opstekten vrezen, die bang zijn voor een islamitische staat maar er zullen ongetwijfeld ook heel veel mensen um, naar de protest toe gaan... Ja, omdat ze uh, min of meer gedwongen zijn om bij hun bedrijf zeg maar, in de bus te stappen... en, en met vlaggen voor Assad te gaan zwaaien. Dat is heel erg moeilijk in te schatten. En uh, uh, het wordt toch ook wel interessant om te kijken of het gaat lukken. Hoor. Want het is niet zo dat als uh, het regime zegt... Van wij gaan een miljoen mensen bij elkaar krijgen... dat die ook daadwerkelijk verschijnen. Het was hier een anderhalve maand geleden... Toen was ook een groot protest aangekondigd. En ja, daar verschenen uiteindelijk niet meer dan een paar duizend mensen. En het werd een beetje een snooie vertoning. Jan Eikelboom in Damaskus dus. Een nieuwsuurverslag Later uh, hoort u meer van hem. En u ziet het uit uiteraard meer van hem in Nieuwsuur. Dankjewel Jan. Dan we gaan toch nog even naar Marno Remmers in Lommel in België. Daar is hij al de hele ochtend. Uh, Marno, je kent Lommel goed. Uh, in Lommel wordt gerouwd natuurlijk. Maar ook daar moeten ze verder. Ja, de mensen moeten ook weer naar hun werk. En terwijl we hier zo staan en met elkaar praten... komen er steeds meer van die pijnlijke details. Ik vertelde daar straks over het buurwinkeltje in Lommel waar de jongste zoon ook betrokken is bij het ongeluk. Hij heeft het niet overleefd. Ik hoorde net, hij zat eigenlijk achter in de bus. Maar hij vond het zo interessant om even na bij de chauffeur te zitten. Voorin. Daardoor heeft hij het ongeluk niet overleefd. En hier ook weer twee mannen die klaarstaan om naar het werk te gaan. Ja hoor, aardig. Dat is zo, ik ben ook van de kolonie. Heel erg. Ik ga er geen woorden voor. Ik merk ook dat eigenlijk ook niemand bezig is met de vraag hoe kon het gebeuren. Het was een goede bus, de kinderen zaten allemaal vast. De chauffeurs waren net opgestaan. Mensen zijn echt vooral bezig met hoe nu verder. Ze komen straks terug. Ja, ja. Wat kunnen jullie doen? Niks. Vandaag ja. is school in de kolonie. school gaat verder voor de kinderen, maar... Er zijn ook uh, verschillende bij van, van de voetbal en zo, weet je. Ja, van de kolonie. Er zijn allerlei dwarsverbanden. Mensen zitten bij een vereniging, een club. Ja, ja, ja. ja. ja. Voetbal, tennis. Ja. Uh, buurtverenigingen, jeugdverenigingen, Giro, uh, alles. Ja. Het betekent ook voor de mensen die hier wonen dat daar min of meer straks een beroep op zal worden gedaan. om die ouders te helpen. Niet nu, maar nog maanden, misschien wel jaren. Ik denk het wel, ja. Ja, <laughs> ik weet het echt niet. Ik weet het. Kan de buurt wat? Om een goede vang, dienst te organiseren. Zeker, vind ik wel. Ja, ik ja. de En de burgemeester die is meegegaan met de ouders. Nou. Ja. Zwitserland, ja, ik denk wel dat ze. Maar het zal heel moeilijk worden. Elkaar ja. ja. goed in de gaten houden, denk ik. Vaak bij elkaar over de vloer misschien. Beter, beter, beter. Dat opvangen dan als, als, het, als het alleen werken. Is er een goede band onderling hier? In de kolonie bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Hoe bedoelt je? Nou ja, er zijn ook Nederlanders bij betrokken. Hoe is de band onderling eigenlijk? Belgen, Nederlanders? Goed. Dat is vrij goed. We wonen er vlak tegen tegen de dus dat, moet, uh, dat is goed. Want de hele gemeenschap krijgt ermee te maken, dat is het eigenlijk. En te, te verwachten is natuurlijk dat de gewonde kinderen heel snel terug zullen komen ook, hè? Ik denk vandaag al een gedeelte. Die kunnen, zullen vandaag wel terugkomen, denk ik. En de rest, ja. Zal eh, na een paar dagen misschien, misschien maanden nog. Ik weet het niet. Ja. Nee. Ja. Heel erg is het. Stel je maar eens voor, hè, uw kleinkind of zo. Ja? Ik heb er geen woorden voor echt niet. Ik kan het echt Maar nog immers, was vanochtend in Lommel in België. Het is bijna half tien. Vandaag treedt Prins Willem-Alexander in de voetsporen van de Nederlandse Zeeheld Admiraal Michiel de Ruiter. Hij vaart later deze ochtend. Uh, Willem-Alexander dus, met een marineschip de rivier de Theems op naar Londen... en zal daar een belangrijke militaire trofee overhandigen: De versiering van de achtersteven van de Royal Charles. Dat was het vlaggenschip van de Engelsen dat admiraal de Ruiter buitmaakte in 1667. Correspondent Arjen van der Horst ging terug naar de plaats... waar de Ruiter door de ketting over de rivier brak en zijn belangrijke slag sloeg. So this is de bastion het castle. Dit is waar het allemaal happened.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 Maar het land zelf was in geen no fit staat om te retaliëren. De Engelsen ja, hadden minimale verdediging en waren in feite weerloos. De ruiter vernietigde in één klap de Engelse vloot. Ze hadden geen crew aan boord, ze waren niet armed met gunnen. Ze zaten op docks? Absoluut. En als ultieme vernedering sleepte de ruiter het Engelse vlaggenslip terug naar de Republiek der Nederlanden. De well, Royal Charles was geïnteresseerd en zeker zes andere schepen werden lost, sunk or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 En dat prongstuk waar Jan het over heeft... dat zal vanaf april in het National Maritime Museum in Londen te bewonderen zijn. Maar wel tijdelijk, want het Rijksmuseum wil het graag terug. U leest er ook meer over op onze website, nos.nl. Trouwens over al het nieuws de hele dag door naar nos.nl. En ik kunt u via Twitter, NOS Radio 1, heet dat. Zo is dat. Wij gaan door naar de collega's van de Karel. johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Laura. Jij vanochtend in je tijd. Fixe kritiek deze week op de Nederlandse banken, de vereniging Eigenhuis en de hypotheekbemiddelaars, verwijten die banken dat ze veel te moeilijk doen over het verstrekken van nieuwe hypotheken. Het vaste arbeidscontract lijkt verleden tijd en de banken moeten zich daaraan aanpassen, zeggen ze. Nou, Boedestaal, voorzitter van de Nederlandse vereniging van banken, reageert zo meteen op die kritiek. Mm -hmm. En Volkswagen presenteerde de afgelopen week de beste jaarcijfers ooit. En het ziet ernaar uit dat dat bedrijf binnenkort geleid zal gaan worden door het voormalige kindermeisje van de huidige 75-jarige baas Ferdinand Piech. En er zijn in Duitsland opvallend veel van die kindermeisjes die door met hun baas te trouwen uiteindelijk een miljoenenconcern in handen krijgen. Nou, maakt een kindermeisje tot een goede CEO. Dat en meer straks in Caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Topofficieren binnen de krijgsmacht zijn kwaad over de aanstelling van een burgermedewerkster tot generaal. Het hoofdplanning en controle van de koninklijke marechaussee is benoemd tot brigadegeneraal. Dat is de op één na hoogste militaire rang. Volgens de officierenvereniging is de aanstelling oneerlijk tegenover collega's die jarenlang hebben gezwoegd voor een militaire carrière. Een baggerbedrijf Boscalis heeft vorig jaar een recordomzet behaald van 2,8 miljard euro. Dat is bijna 5% meer dan in 2010.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 Dan heeft het CBS de laatste werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Dat is net gebeurd. André Meinema, onze economisch redacteur. André, wat is de nieuwste stand? Stijging, daling, stabiel? Het is een daling, goed nieuws dus. De werkloosheid is in de maand februari, verrassend genoeg, niet verder opgelopen, maar zelfs gedaald. Er zijn nu 469.000 mensen zonder een baan. Dat is 6% van de beroepsbevolking en dat zijn er 5.000 minder dan in de maand januari.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 En mij is ook niet even duidelijk hoe dat dan weer komt. Maar het is natuurlijk fijn voor de mensen die hun baan houden. En het scheelt de overheid ook weer heel veel bb-uitkeringen. En dat is prettig in tijden van bezuinigen. André Meijner, was dat. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Nou, Wb-verkeersinformatie, nog twintig files. Alles bij elkaar, 75 kilometer. Er zijn wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Zevenaar, twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... bij Beeldhoven 9 kilometer met een afgesloten rechter rijstrook. Helemaal dicht is de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Zomeren staat 7 kilometer file na een ongeluk. Tussen Asten en Zomeren is de weg helemaal dicht. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan vanaf knoop het Zaarderheiken... dan ook beter omrijden via Roermond over de A73 en de A2.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 Karl-Johan de Zwart. De Vereniging van Banken reageert op de kritiek dat ze veel te moeilijk doen over nieuwe hypotheken. Nieuwe aanpak nodig voor onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek. Bedrijfsleven in Duitsland floreert onder leiding van vrouwen en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Assen. Op het TT circuit waar de vogels, ondanks deze herrie, Onverstoorbaar doorgaan met broeden. <laughs> Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen.nl De Nederlandse banken verstrekken te weinig hypotheken. omdat mensen met tijdelijke contracten. niet of nauwelijks in aanmerking komen voor een hypotheek. Banken zijn te star voor deze groep. en dat stelt de vereniging eigen huis. Nou, tijd voor een reactie van die Nederlandse banken. Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen volgens u mensen met een tijdelijk contract. aan een normale hypotheek komen? Wel degelijk. Daar zijn ook afspraken over gemaakt met de AFM. in september jongsleden. Die afspraken zijn vastgelegd in een verslag. En dat verslag is ook gestuurd naar de Tweede Kamer. En die afspraken worden ook nagekomen? Natuurlijk worden die afspraken nagekomen. Kijk, we leven in een recessie. Dus dat het verlenen van hypotheek onder druk staat... dat geldt ook voor mensen met een vast contract. Ook voor mensen met een flexcontract. Maar mensen met een flexcontract kunnen wel degelijk een hypotheek krijgen. Daarbij is niet eens van belang wat ze de afgelopen jaren hebben verdiend. Daarbij wordt gekeken naar drie representatieve jaren. En de normen daarvoor liggen vast in een hypotheekcode. Die is uh, vastgesteld door de Tweede Kamer dus... Ja, wat vereniging Eigen Huis doet is uh, een beetje een open deur in uh, trappen. En het is jammer dat Tweede Kamerleden dat voor zoete koek slikken. Terwijl we gewoon met z'n allen weten dat het wel degelijk gebeurt. Dat het onder druk staat, dat weten we allemaal. Ja, en dat want... het moeilijker is, dat weten we ook. Ja. Maar er moet niet gesuggereerd worden dat mensen met een flexcontract... geen hypotheek zouden kunnen krijgen. Toch zijn er vorig jaar 19% minder hypotheken verstrekt. Dat is een, een, een vijfde. Dan kun je toch niet volhouden dat er niets aan de hand is. Dat zeg ik ook worden over de volle breedte minder hypotheken verstrekt dan uh, voorgaande jaren. Ja. Dat heeft te maken met een terugval in de woningmarkt. Dat heeft te maken met prijsonzekerheid. Men verwacht dat woningen ook nog wel een prijs zullen dalen. Dat heeft ook te maken met het feit dat banken uh, uh, geen risico's kunnen nemen waardoor banken in de problemen komen. Kijk, ik, ik heb begrepen dat ik, sommige Kamerleden zeggen dat banken maar moeten wennen aan het nemen van risico's. Laten Lachen. we toch met z'n allen vaststellen dat een recessie, inderdaad als het gaat om kredietverdening, risico's met die zich meebrengt, die we met z'n allen onder ogen moeten zien. En je kunt niet de rest van de wereld opzadelen met de schulden die daardoor ontstaan. Dat kan dus gewoon niet. We moeten gewoon zorgvuldiger kijken. Dat gebeurt ook. Ja, maar, maar er bent wordt wel degelijk. Te, te zorgvuldig beschrekt. eigenlijk, hè? Te zorgvuldig zijn de ja, banken. Hoe, hoe kun je nou te vervuldigd zijn? Als, als er geen, als er geen uh, uh, voldoende zekerheid is over het feit dat mensen hun schuld kunnen betalen... dan mag je als bank ook geen hypotheek verzekeren. Dat moet je dan ook niet willen. Dus het is nogal makkelijk om te zeggen dat je te voorzichtig kunt zijn. Terwijl dat helemaal niet aan de orde is. Maar het is toch gewoon dat banken op dit moment niet willen? Wat is dat voor onzin? Wie zegt dat? Het blijkt toch gewoon dat er hypotheken verstrekt wordt. Er blijkt dat er afspraken zijn, ook over het verstrekken van hypotheken flexwerkers. Dat kan, dat gebeurt ook. Dat het moeilijker gaat, dat weten we met z'n allen, maar dat ligt niet aan de banken, dat ligt van de recessie waarin we verkeren. Nee, en daar zit je dan uh, precies in het verhaal uh, zoals dat op dit moment speelt. Iedereen wijst naar elkaar als het gaat om die woningmarkt. Ja, de banken willen niet. Uh, dus dus nou, wat moet er nou gebeuren? Wij, wij wijzen als banken wijzen wij niet naar zoveel. Wij proberen als banken uh, bij de feiten te blijven. En welke en rol nou zouden juist, de banken op dit nou moment moeten spelen? ...waar ik nou juist problemen mee heb... ...is dat er bij voortduring gewezen wordt. We moeten ophouden met Zwarte ja. pieten. We moeten de feiten onder ogen zien. Het is moeilijker, het is lastiger. We moeten proberen op nationaal niveau... ...een integraal akkoord te bereiken voor de woningmarkt. Daar zou de politiek zich van moeten inzetten... ...in plaats van uh, met Zwarte pieten te spelen. Mm -hmm. En pas dan kunnen we dus in een situatie komen... ...waarin er meer zekerheid ontstaat voor mensen... waarin er dus ook weer met zekerder achtergronden... ...hypotheken kunnen worden verstrekt. Meer dan nu. Dat er minder wordt verstrekt... Als op iedereen. Nou is het zo, uh, die kritiek van de Vereniging Eigen Huis is ook dat het oorverdovend stil is bij de banken. Op dit moment, hè, als het gaat om die hypotheken. In de goede tijden vlogen de hypotheekvormen je om de oren. Nu gebeurt er helemaal niets. Moeten het is, de banken, het is oorverdovend, mag ik even een vraag stellen? Staal, stil, stil, ik zou graag even is, een vraag willen stellen: ja? moeten de banken niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om die huizenmarkt vlot te trekken? dat de banken hypotheken moeten verstrekken en daarmee risico's moeten lopen waardoor de banken in de problemen komen. Dat het oorverdovend stil is, is omdat de woningmarkt stilstaat. En de woningmarkt staat stil omdat er vraaguitval is. Niet omdat er geen hypotheken verstrekt wordt. Er is vraaguitval omdat mensen onzeker zijn over de vraag of woningen prijzen mm -hmm. niet zullen dalen. Iedereen veronderstelt dat er nog wel 10, 15 procent af kan. Dus mensen wachten even. Dat is de reden waarop de woningmarkt stagneert. Eh, nou ja, even. Is dat iets waar we ons gewoon ook bij neer moeten leggen dan? Banken pleiten al uh, lange tijd voor een nationaal akkoord voor de woningmarkt... waarin we in de breedte moeten kijken naar huren, doorstromen, scheef wonen in huren... Ja. waarin we ook moeten kijken naar... Uh... Naar de vraag hoe je de totale hypotheekverstrekking financiert, daar pleiten wij als banken al langer voor. En we moeten ophouden elkaar de zwarte piep toe te spelen. En de politiek heeft een blokkade opgeworpen voor uh, een doorbraak in de woningmarkt. We zullen het kashuisberaad moeten afwachten of daar uh, de zon doorbreekt op dit onderwerp. Maar we moeten niet doen alsof het allemaal komt door banken die geen hypotheken verstrekken. Wat vindt u er eigenlijk van, uh, nou die vraag is misschien overbodig... dat de regeringspartijen VVD en CDA, want daar ziet het wel naar uit... Uh, de vereniging Eigen Huis eigenlijk steunen op dit moment in hun kritiek? Ja, nogmaals, de Kamerleden zijn in bezit van het verslag van september... waar uh, AFM en NVB afspraken hebben gemaakt over hypotheek en flexverwerkers. Dus ze hadden kunnen weten dat het wel degelijk gebeurt. Dat gebeurt ook. Ze hadden ook even bij ons kunnen vragen of het gebeurt. Dan kunnen ze de cijfers laten zien. En uh, ja, het is iets, iets te makkelijk om het thema voor zoete koek te slikken. Wat zijn die dat... cijfers dan? Dat de hypotheekverstrekking gewoon plaatsvindt... dat voor flexwerkers hypotheken kunnen worden verstrekt... als er over drie jaar enige werkzekerheid is... Dat geeft de Vereniging Eigen Huis ook aan. Dat is ook precies wat wij al doen. Dat staat ook gewoon in de uitwerking van die normen. Dat is vastgelegd wat ik net al heb gezegd in het verslag wat naar de Tweede Kamer is gestuurd. We moeten niet bij eruptie voortdurend denken, oh we kunnen dat weer even de pers roepen. Je jaagt alleen maar de onzekerheid aan. Nogmaals, dat in deze economische tijd de hypotheekverstrekking onder druk staat, dat zal iedereen snappen. En dat de huizenmarkt het oorverdopend stil is, komt door vraaguitval. En het komt niet omdat er geen hypotheek verstrekt wordt. Bovendien praat je dan vaak, als de hypotheek niet verstrekt wordt, over de hoogte van de hypotheek. Zou men dan zeggen, dan zou je naar een wat goedkoper huis moeten. Dus het, het is een beetje een academische discussie als het gaat om nou ja. uh, te veronderstellen... dat de hypotheekverstrekking de belemmering is voor de huizenmarkt. Dat is de belemmering niet. Het ligt, uh, krijg ik een beetje de indruk, aan alles en iedereen, behalve aan de Nederlandse banken. Ik heb niet gezegd dat het aan. Ik heb niemand verwijt dat het ergens aan ligt. Ik verwijt het uh, aan de economische situatie. Dus ik heb nog niet gewezen naar eigen huis. Ik heb niet gewezen naar de politiek. Ik heb nergens naar gewezen. Ja, politiek zou maar de ja, woningmarkt... Maar u zegt dat hun verwijten onterecht zijn. Ik zeg dat het verwijt in de zin van uh, er worden geen hypotheken bestrekt... en dat dat de, uh, de woningmarkt stil zou zetten, dat dat verwijt volstrekt onterecht is. En uit onze mond ja. komt geen ander verwijt dan een oproep... om te komen tot een nationaal akkoord voor de woningmarkt. Een nationaal akkoord voor de woningmarkt. Dat is wat u wil. Dank u wel. Graag gedaan. Boelenstaal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De talentvolle Feyenoord-voetballer Jordi Vordenburg stopt op zijn zeventiende al met zijn voetbalcarrière. De club nam hem over van ADO Den Haag voor de transfersom van 55.000 euro. Kan de Rotterdamse voetbalclub een schadevergoeding eisen... voor het verliezen van jong talent? Sportadvocaat Keën Molenaar heeft het antwoord. Ja, dat kan, want het is een contract tussen werkgever en werknemer... voor bepaalde tijd. En als dat tussentijds wordt verbroken door de werknemer, bepaalt de wet die op dat contract van toepassing is... dat de werkgever, in dit geval Feyenoord... een gefixeerde schadevergoeding van de werknemer kan eisen... bestaande uit het, de resterende duur van dat contract... en het daarover verschuldigde bruto loon. Dit komt zelden tot nooit voor... omdat uh, ja, jeugdvoetballers, waar het in dit geval om gaat... Ja, die stoppen niet zomaar. Die zijn hartstikke blij met een voetbalcontract. Wat je wel eens ziet gebeuren... Dat is dat er ruzie ontstaat tussen club en speler en dat ze dan uit elkaar gaan. Maar dan wordt er meestal door de overnemende club een vergoeding betaald aan die oude werkgever. Ja, misschien had de 17-jarige Jordi Voordenburg gewoon geen zin meer. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Assen. Nog steeds zo'n herrie bij Harm van Attenveld? En daar race ik vol gas op het TT-circuit van Assen. Bekend van die laatste zondag in juni als de grote races hier plaatsvinden. Maar er worden hier veel meer races georganiseerd. Onder andere in het broedseizoen. Toen de TT met die vraag bij de provincie Drenthe kwam... toen zeiden ze dat is prima. Maar dan willen we wel even in de gaten houden... wat de gevolgen zijn voor de broedvogels. En dan zou je zeggen broedvogels. Maar als we hier dan uitstappen, hier in deze bocht... en dat doe ik samen met vogelonderzoeker René Henkens. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Laten we eventjes hier... Uh door die grindbak lopen en dan komen we daar aan de andere kant als het goed is terecht bij het natuurgebied want daar zitten broedvogels en men wilde weten of het gevolg had al die herrie voor die broedvogels dat was uw conclusie uh, nou ja, het, het uh, Witteveld is een uh, beschermd uh, natuurgebied en uh, de, ja, de, de rust voor de fouten moet worden gewaarborgd en we hebben gedurende twee seizoenen hebben we uh, de broedvogels gemonitord uh, samen uh, ja, Alterra in samenwerking met Sovendogelonderzoek uh, Nederland we hebben iets van 1500 broedterritorie waargenomen en op basis daarvan ja, hebben wij geen wezenlijke effecten van het geluid op die broedvogelbevolking kunnen constateren. Doet die beesten niks? Uh, nou, uh, uh, ze nemen het van lief, laat ik het zo zeggen. Het, uh, of het ze niks doet, dat, uh, ja, dat is altijd lastig. Uh, Je ja, uh, zou denken, ja, al dat gereest, die beesten zijn direct vertrokken. Uh, nou, dat zouden veel mensen wel denken. Ik denk dat dat ook wel een beetje de, de beleving is die mensen hebben bij een... Wat dacht u dan toen u begon aan het onderzoek? Uh, nou goed, ik heb al wel wat, uh, als ecoloog al wel wat meer van dit soort projecten gedaan. En uh, ja, kijk, die vogels die, uh, uh, die, die zijn met een nest bezig. Die hebben, die, die hebben daarin geïnvesteerd, die hebben eieren, die hebben jongen. En die, die zullen niet uh, op het minst of geringste hun nest verlaten. Aan de andere kant, uh, misschien nog even toevoegen: uh, ja, uh, dat wat kabaal is voor mensen, dat hoeft niet per definitie kabaal te zijn voor vogels. Ja, dat is beleving van de vogel. Inmiddels zijn we hier aan een dubbel hek. En daarachter staan angstaanjagende borden. Een lieflijk natuurgebied, maar het is ook defensieterrein. En dit is ook natuurgebied, dus hier zitten uw vogels. Welke? Uh, ja, er zitten iets van uh, 68 verschillende soorten. Uh, mooiste. De mooiste, ja, er uh, smaken verschillen, maar de roodborstpuit is een mooi vogeltje. Uh, de tapuit, het paapje, dat zijn wel een beetje kenmerkende soorten voor dit gebied. En uh, ja, er komen een redelijke aantal uh, voor hier in, in het uh, gebied, dus het is een bijzonder terrein. Je kan niet racen wat ze wil, ze blijven gewoon broeden. U zegt, ja, ze beleven dat geluid ook anders. Hoe zit dat? Um, ja goed. Ik, uh, hoe vogels precies het gelijk beleven, dat, uh, uh, dat is uh, gisteren natuurlijk. Gewoon We het anders dan mensen. Nou ja, er is wel uit onderzoek bekend dat uh, vogels toch wel een ander gehoor hebben dan uh, mensen. Mensen zijn zo, dieren, ja, vogels zijn vogels. En uh, goed, uh, mensen hebben gewoon een wat groter bereik. Dus wat ik toen net al zei, uh, wat kabaal is voor mensen, hoeft niet per definitie kabaal te zijn voor vogels. Wat is er verder anders aan de beleving van die vogels? Want Harry blijft toch Harry, ook al beleef je het iets anders? Ehm, um, Harry is Harry. Nou, zo, zoals, zoals je net al zei, vogels nemen op een gegeven moment, ze nemen de, zoals het nu is, met, met, dit, met dit extra evenement in het broedseizoen, blijkt gewoon uit onze, uh, uh, ons onderzoek dat ze het verliefd nemen, het, het uh, geluid. Het kan zijn wanneer er meer herrie bij komt, dat het weer een ander verhaal wordt. Dan, dus dan moet je dan je weer vragen... opnieuw onderzoeken, want dat denk ik ook direct. Ja. Wegen aanleggen door natuurgebieden, et cetera, op vogels, die passen zich gewoon aan dus. Vogels kunnen ze aanpassen, maar als we, um, uh, ja, we moeten niet zeggen... Van, nou, als een racecircuit kan, dan kan verder alles. Dat, dat uh, verkeerswegen is een heel ander verhaal. Als je kijkt naar verkeerswegen, dan heb je het over uh, 24 uur lawaai. Uh, hier is uh, maar een dagen paar dagen in de week. En hier is maar een, een, een, een kort evenement van drie dagen... waarbij ook nog maar een maar paar uur per dag uh, gereisd wordt. Tot slot, even snel nog. En wordt het u een dank afgenomen in het ecologenwereldje dat u er even aantoont dat je gewoon kan racen... en dat die broedvogels nog prima zitten hier op zo'n nestje? Uh, er heersen veel emoties. Maar ik, ik doe graag ecologie op basis van feiten. En, uh, en ja, de, dan rollen er wel een slok resultaat uit. Okay, dus ecologen van Nederland. Dit waren de feiten vanaf de Titi circuit in Assen. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks kindermeisjes aan de macht in het Duitse bedrijfsleven. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1972. Don I'm gonna make him an op 15 maart 1972 is in New York de première van de film The Godfather. De maffiafilm van Francis Ford Coppola is een internationale kaskraker... en was een film die je gezien moet hebben. Max van Praag is dan distributeur bij Universal Pictures... en haalt The Godfather naar Nederland. Hij ziet de film voor het eerst op kantoor. met een paar mensen en we zagen een film. De berichten waren nog niet zo overgebaaid van wat we eigenlijk in hand hadden. We zagen een film waar die ons achterover in onze stoel drukte. Een film met een enorme intensiteit, met schitterende muziek, met acteurs eh, als Ballon Brando, die we natuurlijk wel al kenden. Maar zo'n Al Pacino en James Caan en Diana Keaton, eh, Robert Duval, eigenlijk nog niet zo. Nou, ik kan het meenemen zijn... I'm Connor and give me justice. Ook hoe de manier waarop het gespeeld is geworden. En een film als een opera wat mij betreft. You don't even think to call me Godfather. My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brazzi held a gun to his head. and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. De gangsterwereld die we eigenlijk niet kenden. En, uh, de de maffiawereld in Amerika en Italië, die uh, verbeeld werd uh, met een enorme intensiteit. Ja. Nou ja, wat ik zelf heel mooi vind, is de, de, het feest in het begin, de, de, het huwelijk, de dansscènes. De scène van het uh, paardenhoofd in, in bed. Ah! Ah! Ah! Omdat, ze, omdat hij niet mee wil werken, zijn mooiste paard wordt uh, het hoofd afgehakt en in zijn bed gelegd, uh, waar hij wakker wordt. De winner is... Marlon Brando in The Godfather. In 1973 was de Oscar-uitreiking. De, de film was voor vele Oscars genomineerd. De film kreeg slechts echt uh, drie Oscars. Wat een beetje belachelijk weinig lijkt. Als je weet dat er vele films daarna uh, hele rijen Oscars kregen... Eigenlijk is de, de Godfather eigenlijk een soort keerpunt in de gangster- en misdaadfilm. Om de manier, met de intensiteit en de, de lengte over een film van drie uur, dat uh, ze weer gaat daarvoor niet. Had. We wisten dat we iets bijzonders in de handen hadden. Nooit gedacht toen dat we veertig jaar later nog over deze film zouden praten en dat eigenlijk uh, iedere rechtgeaarde filmliefhebber deze film in zijn kast heeft staan.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 Saying goodbye is the soundtrack of my life Julian Valard, met soundtrack of My Life. Het is bijna zes minuten voor tien. De Duitse economie draait goed en met name de autofabrikanten behalen legendarisch grote winsten. Volkswagen, Porsche en BMW melden afgelopen week vol trots hun cijfers. En ook het mediabedrijf Axel Springer boekte topwinsten. Nou, u bent er weer helemaal bij. Uh, maar wie zijn er nou verantwoordelijk voor die prachtige resultaten? Rob Zavelberg in Berlijn, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, zeg het maar, wie halen die superwinsten binnen? Nou, dat heeft vooral met uh, uh, de vrouwen te maken die deze bedrijven controleren. Uh, als eigenaressen of op de achtergrond bijvoorbeeld. En uh, je ziet eigenlijk dat uh, deze vrouwen vaak de, de tweede echtgenoten zijn van de, van de grote baas, van de oprichter van deze bedrijven. En oh. uh, ja, die doen het heel goed. Ja, hoe zit dat? Ja, dat uh, moet je even uithalen misschien. Het zijn vaak uh, de kindermeisjes uh, van, de, van de grote baas die dan in zo'n familie binnenkomen en dat je dan... Uh, langzamerhand opklimmen, bijvoorbeeld uh, het huwelijk loopt op de klippen en dan uh, trouwt de baas met het kindermeisje. Kijk. Of met de telefonisten bijvoorbeeld, ja. met de receptionisten, uh, met de oppas. Uh, dat is gewoon in veel gevallen bij uh, de allergrootste Duitse bedrijven gebeurd en uh, helemaal geen reden voor, uh, voor paniek eigenlijk. Nee, integendeel, want het gaat hartstikke goed met die bedrijven. Geef eens, geef eens een voorbeeld. Ja, zoals gezegd, bijvoorbeeld Axel Springer van Verlaken, dat is een uitgeverij, een mediaconcern dat bijvoorbeeld dagblad de grootste krant van continentaal Europa, uitgeeft. Daar is het kindermeisje Friede Springer uh, ja, in contact gekomen uh, vele uh, jaren geleden met de, de toenmalige media-tycoon Axel Springer. Ze trouwden met hem, uh, gaf alle erfgenamen de kinderen een grote zak met geld mee. En uh, staat nu al uh, 25 jaar uh, aan het hoofd van het, uh, van het uh, enorme concern. Ja, ja En boekt uh, dus een boek miljardenwinst. Is ook goed bevriend met Angela Merkel bijvoorbeeld. Uh, ook uh, een vrouw die natuurlijk eigenlijk door de zijdeur. Uh, in, de, in de top van de politiek naar binnen is gekomen. Ja, en waarom komen die vrouwen, uh, je zegt het woord zelf al zijdeur, uh, niet gewoon via de voordeur binnen? Nou ja, um, het leven loopt natuurlijk uh, anders. Hè. Ik bedoel, uh, iemand als, ja. uh, als Liz Moon, ja, die was uh, telefoniste bij, uh, bij Bertelsman. Uh, dat is de, de, uh, de mediaconcern wat bijvoorbeeld de RTL uh, bestiert. En uh, ja, op een gegeven moment. Uh, uh, kwam zij in contact met uh, de grote baas uh, ja. al daar, uh, met uh, Reinhard Moon? Maar uh, op een gegeven moment zijn ze getrouwd. En je ziet dan eigenlijk uh, uh, dat de, de eigenaar van het bedrijf zijn eigen vrouw meer vertrouwt dan de, de managers. Bijvoorbeeld uh, als je naar uh, Porsche eventjes een uitstapje maakt, uh, wat ook zo fantastische winsten momenteel weer maakt. Ja, daar heeft de, de grote baas uh, Ferdinand Piers heeft uh, in een tijd toen Porsche heel goed draaide, heeft hij eigenlijk uh, op een gegeven moment heeft hij de topmanager die 60 miljoen per jaar per jaar verdiende uh, de straat opgezet. Uh, en eigenlijk uh, bij veel beslissingen wordt hij ook door zijn vrouw gestoefleerd. Ja. Het succes dus van de kindermeisjes in het Duitse bedrijfsleven. En ook het succes bij de managers van die grote bedrijven. Dankjewel, Rob Zavelberg vanuit Berlijn. We gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met... Um, ja, het is de hoogste tijd dat we manieren gaan verzinnen... om het onderzoek naar nieuwe medicijnen... onafhankelijk te maken van de farmaceutische industrie. Dat betoogt zometeen een nieuwe hoogleraar geneesmiddelenonderzoek... in, uh, in zijn oratie. En Thailand wil zich wapenen tegen overstromingen. Ruim acht miljard euro is er beschikbaar voor uh, allerlei waterprojecten... Nou, Nederland zou Nederland niet zijn als we niet zouden proberen daar lekker van te verdienen. En het ochtendmuur, natuurlijk van Henk Spaan. Na het nieuws van 10 uur met Dorat Megens. Tot zo. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live.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 Juist die bedrijven hebben stabiele resultaten laten zien en zijn naar verwachting minder gevoelig voor koersschommelingen. Kies voor stabiliteit. Ga naar robeco.nl/verantwoordrendement. Robeco, die robeco, investment engineers. De Nationale Carrièrebeurs, 16 en 17 maart in de Amsterdam Rij. Kijk op carrièrebeurs.nl. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van alfabet.